Het weer, overdag eerst bewolkt en lokaal wat regen. Smiddagskans op onweer, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Oké, okay, je moet dus aan de staatsloterij meedoen, dan heb je de meeste kans. Maar ja, heb je dan ook de meeste kans op een groot bedrag, vraag ik me dan weer af. En, heb ik me laten vertellen, zelfs loterijen hebben acties... waar je op slinkse wijze dan weer op kunt uh, bezuinigen. Uh, 0800 1121 voor andere tips. Uh, verdere vragen die nog openstaan zijn uh, de vraag van Leslie... die uh, geprikt of gebeten is door een onbekend beestje... en graag wil weten hoe die erachter komt wat voor beestje dat geweest kan zijn. Uh, meneer Cavalet wil graag weten hoe je het doet als je geen OV-chipkaart hebt straks... maar wel last minute op reis wil met de trein... Je komt bijvoorbeeld uit het buitenland. Hoe, hoe doe je dat dan? Uh, Hedy uh, reist regelmatig met de regiotax met haar hondje in de bench. En dat mag opeens niet meer van Connection. Waarom mag dat opeens meer, niet meer? En ik denk ook, is daar nog iets aan te doen? 0800-1121. Andere manieren om vragen te stellen of te beantwoorden... je kunt mailen naar Apenstaatjeomroepmax.nl. Uh, je kunt twitteren via Apenstaatje nachtzuster en je kunt chatten via nachtsuster.net, Dus www.nachtzuster.net. Uh, het leukste is altijd als ik je even kan spreken van mens tot mens. En uh, dat doe je als je even kunt bellen naar 0800 1121 En dan een oud gebruik van uh, het nachtprogramma. En dat is 4 uur disco. Gewoon omdat het uh, na vier altijd lekker even weer wakker worden is. Dan, uh, dan gaan uh, vooral ook de mensen op de chat, maar ook hier in de studio. Gewoon even iedereen op tafel even dansen op disco. Dus die gewoonte wilde ik er weer in gooien. Om vier uur even disco tijd. En ja, waar kun je anders uh, disco mee uitoefenen dan met uh, Dan Hartman en Relight My Fire. Um, 0800 1121 blijft natuurlijk gewoon het uh, telefoonnummer van de wachtkamer van de Die dus Je kunt het... Gewoon blijven uh, bellen als je een vraag hebt of een antwoord. En um, dan uh, zijn er dus nog die vragen die openstaan die ik net heb genoemd. Ik zal ze niet weer allemaal langs gaan, want ik ga praten met Jan. Hallo Jan. Goedenacht, uh, de Hallo. Ik je... met Jan. Nou, dat dacht dat ik ook. ging over de OV-chipkaart. <laughs> ja, nou daar ben ik heel benieuwd naar. Want hoe doe je dat als je geen OV-chipkaart hebt? Je komt uit het buitenland en je wilt toch met de trein. Dat staat er op de station automaat en dan kan je er één uithalen. Oh, dat blijft gewoon een automaat waar je gewoon zo'n uh, ding uit kunt ja, halen. Die staan er nu al en dat zijn? Ja, er, die staan er nu nog, toch? Ja, maar ook met OV-chipkaarten erin. Oh, dat wist ik niet. En dan een, uh, dan kan je anonieme OV-chipkaart eruit halen of een, uh, of een tijdelijke. Oké. Okay. Nou, zo simpel is het eigenlijk gewoon. Ja, en voor de voor de slechtziende visueel gehandicapten, oh. ja. is er een aparte chipkaart ontwikkeld. Oh. En uh, wat is het verschil dan, Braille? Nou, ik weet niet wat het verschil precies is. Ik weet wel dat die... Uh, Viziri visier, vis, heet of zoiets. visierie of zo heet die. Oh, oké. Okay. En... Je... en ook bij de, bij de Albert Heijn en bij de tabakszaken... en de andere supermarkten zijn ook uh, tijdelijke... OV-schipkaarten te koop. <laughs> Oké, okay. nou ja, dan, um, dan uh, zijn we er helemaal uit. Hoe weet je dat allemaal, Jan? Nou, ik werk zelf in het openbaar vervoer. Oh, wat doe je dan? Ik ben buschauffeur. Ach, maar weet je dan ook hoe toevallig hoe het zit met die hondjes en de, en de regiotaks? Of vallen de regiotaksen volledig buiten de buschauffeur? Uh, nou, dat kring? daar heb iedere maatschappij zijn eigen ideeën over. Oké. Okay. Ja, het is allemaal nou verdeeld. Hè? Je hebt Connection, Veolia. Ja, dat is het lastige ook, hè? Op, Q's. En dat is het beleid van het bedrijf. Oké. Okay. Had ik nog één opmerking? Oh uh oh. Over de magnetron. Je gaat niet <laughs> gillen, hè? <laughs> nee hoor, nee, nee, nee, nee. Als je zulke duidelijke antwoorden geeft, dan mag je blijven, ja? De magnetron heet alleen in Nederland magnetron. Huh? En overal heet het microwave oven of microgolfoven. Ja. Micro dat komt omdat de magnetron slechts een onderdeel is van wat in de, in de oven zit. Oh. oh. En, en slechts een onderdeel? Ja. Die, die maakt die straling. Oh, oké. Okay. Maar daarom is het nog geen hele oven. Er moet natuurlijk een nee. kastje omheen. Oh. En, en die, die, dat benoemen we in andere landen wel, maar bij ons niet? Nee. Hmm. Wij noemen we enkel het onderdeel. Oké. Okay. Ja, ik moet wel lachen, want uh, er, er is iemand die, even kijken, mevrouw Renoy belde. Die zei, als een magnetron goed voor je, voor je was geweest, dan was het wel een magiatron. -ja <laughs> dat vond ik wel grappig. Dan vind ik dan toch even dat ook iemand de moeite neemt om daar even mee te bellen, vind ik dan heel prettig. Oké. Okay. Ja. Goed, nou dan, uh, dan zijn we weer bij. Dankjewel, Jan. Fijn, nog een prettige dag verder. Nou, dat gaat wel lukken. Jij ook? Oké, okay, dank je. Oké, okay, dag. Ja. Um, 0800-1121 om uh, die dag een beetje goed te maken. Want ik, ik raak door mijn vragen heen op deze manier. Ja, misschien kun je nog iets toevoegen over die regiotaks... waar je opeens geen hondje in de bench meer uh, mee mag nemen. Uh, hoe dat zit. En uh, ja, Leslie wil natuurlijk nog steeds graag weten hoe het zit... Uh, hoe je erachter komt als je door een onbekend beestje bent uh, gestoken of geprikt. Hoe je erachter komt wat voor, uh, wat voor beestje dat geweest kan zijn. 0800 -112. Eén. Um, even kijken, Haar? Ja, hoi. Hallo. Hallo, hoi. Zat Hartstikke, jij niet net hoi. op de chat? Ja, ik zit op de chat, ja. En ik neem iets, weet je wel. Ja, dat weet ik natuurlijk wel. Oké, okay, dan. <laughs> maar je chat ook gelijk? Nou, je praat, of, nou of, af en toe. Maar ik, ik moet zeggen dat ik, dat ik de chat af en toe een beetje verwaarloos... omdat ik ook met mensen aan het praten ben, inderdaad. Oké, okay. ja, je bent ja. echt multitasker. Ik, ik multitasker. doe mijn best. Ik blijf een vrouw, hè? Die kunnen dat. Te gek. Maar ik moet ik vrouw... ondertussen ook de mail lezen en de Twitter bijhouden. En plaatjes ja, uitzoeken. Je krijgt er niet betaald voor, toch? Ja, tuurlijk. Ik krijg voor alles wat ik doe betaald, natuurlijk. Want ik maximum heb alle functies. Salaris. Ja. Maximum salaris bij maximum. Precies. Okay. <laughs> ik zit net boven de, balken in de norm. <laughs> dat is echt een grapje hè? voor de mensen die dit serieus nemen. Het is niet waar. Ja. Nee. Wat kan ik voor je doen? Ik ben lekker doen? vrolijk. Oh, hoi. Ja. Ja, nee, ik heb wel eens eerder gebeld een tijdje geleden. Maar dat was ook een grappige vraag. Maar dat bleef je nog wel lang hangen. Dus het was... <laughs> maar ik zal hem niet herhalen, die vraag. Oh. Maar uh, dat was een tijdje geleden. Ik weet niet of je het nog herinnert. Uh, anyway, dat, uh, misschien uh, herinner je je nog. Maar dat gaat het even niet om. Oh. Ik zit al een hele tijd, al een paar weken lang... Spookt het door mijn hoofd en dan hoor je vaak op de radio uh, hoor je berichten... dat er bijvoorbeeld een overval is gepleegd ergens in de stad of zo. En dan hoor je altijd het bepaalde uh, woorden van, van de, de nieuwslezer van... ja, er wordt nu een klopjacht op de daders gedaan of zo. Een klopjacht naar de daders gedaan. Ja. En ik denk, dat woord klopjacht, waar komt dat vandaan? Dat snap ik nooit. Nee, klop... Klopjacht. Oh, dat klopt. Ja. Ja dat, is, dat, ja, dat is eigenlijk een heel raar woord, klopjacht. Ja, een klopjacht. Waar komt ik, ik kan het niet thuisbrengen. Nee. Ik ben gek op de Nederlandse taal, maar ik loop me suf te kijken, te, te, te piekeren waar het nou vandaan komt. Nou, ik vind het een hele goede vraag. Dankjewel. Hé, blij dat je er toch even mee komt, de klopjacht. een klopjacht. Ja, dan een je wakker geleefd om die vraag te stellen. Nou, ja, ja precies. Dat je, dan, dat je om twee over twee roept, ach, ik zou wel een vraag willen stellen. Dat je dan om veertien over vier aan de beurt bent. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Maar ja, sommige mensen hebben gewoon wat te vertellen, dan duurt het even. Maar inderdaad, ja. een klopjacht. Ja maar, maar ja, maar heb je nou ook iedere keer dat je als er, wat, als er zoiets gebeurt dat je denkt van oh, kijk of ze weer het woord klopjacht gaan gebruiken? Ja, ja ik ga er echt op letten. Ik ben dit door het woord klopjacht aan het worden. En wanneer, maar, wat is eigenlijk een klopjacht? Ja, wat is een klopjacht? Nou, en ja, ik bedoel, ze, in principe proberen ze altijd criminelen te vangen, toch? Ja. Ja. Maar wanneer is het een klopjacht? Als ze met z'n allen achter hem aan zitten? Ja, gaan ze dan kloppen op hem of zo? Ik snap, ik snap oh, misschien dat de... ze dan bij alle huizen aan gaan kloppen. Is nou. hij hier? Weet <laughs> het ook niet. Ik denk ook maar een beetje mee. Ja, nee, het... maar, ik vind het wel een gek woord. Ja. Een oud-Nederlands woord of zo. of Dat van de jacht of zo. Dat dus lees ik nu op de chat iemand. Die zegt, jacht op honden en vossen. Ja, dat is ook een ja. klopjacht. Ja, maar... Dus een andere, Ja, komt ja er maar wat staat? klopt er dan? Ja, dan klopt is niet. <laughs> ja, er is ook iemand op de chat, nu zitten wij met z'n tweeën allebei op de chat de chat voor te lezen. Maar er is nu ja. ook iemand die op de chat zegt, klop, klop is slagroom. Dus dat is een beetje het niveau. <laughs> dus uh, ja, klop, klop, jacht. Nou, ik, ik doe mijn best, haar. Ja, oké, okay, oké. Okay. Nou, ik hoop dat ik een positief antwoord, dat ik weer gewoon rustig kan slapen. Ja, maar, maar je blijft toch gewoon wakker tot zes uur? Ik doe mijn best, maar ik, ik kom net van mijn werk vandaan. Ik heb bij Ruikhoort gewerkt vannacht. Oh, wat heb je gedaan dan? Nou, ik, ik zit bij de special transport van Ruikhoort als vrijwilliger. Er is nu een festival is net begonnen, dat, dat heet Landjuwel. Landjuwel in Ruikhoort. Ja. Dat, dat ja. ken je misschien wel of niet. Nou, ik ken Ruikhoort, maar ook alleen omdat Daniel Wassen verder vandaan komt... Ja, ik had vandaag zijn zuster, in de, uh, Louise uh, Bossefinn. Ja, spreek dat maar eens uit. Het is net zo erg als Bafogwa. Dat kan ik ook niet uitspreken. Ja, maar, maar, maar, maar uh, ja. Er is nu een festival, dat is uh, vannacht begonnen. Dat duurt tot en met zondag. Dat is het het uh, je wel in Ruikhoorn. Maar het is één grote regenplas daar zo. Het is uh, te triest, triest voor woorden. En het gaat maar, gewoon door? Het, het gaat gewoon door, ja. En, zeeleven, wat, en wat doe jij dan? Nou, ik, ik doe het special trust. ik heb dus de decorstukken net voor het kindertheater uh, gisteravond gedaan. Ach, is er kindertheater in de regen ja. met decor? Ja, heel leuk. Ja, maar dat wordt allemaal nat. Jammer, zit in een tent, in een mooie circus tent. Oh, oké. Okay. Het klinkt wel leuk is... allemaal. Ik dacht dat het ruig hoort gewoon, dat het een. een uh, ja, ja. Nou ja. Nee, staat nog steeds. Ja. En uh, zaterdagavond is er een grote beeldenoptocht... Beelde want zaterdag is het volle maan. Daar is het feest dat ik voor bedoel. Oh, de... weg ben je haar. Even kijken, want is dat niet net niet in? De... Spreek... Nee, hoor, Echt? Met een... dus wie spreek ik nu? Elsbet, nou, nou. Elsbeth, van Rest. Elsbeth? Ja, Elsbeth. Ja, en Kees, Kees is oh, er ook mee. Wie met, met wie spreek ik nu? Hallo. Met haar, met haar, hallo. We zitten ja, wie... hier niet te praten, want ik ben Kees. Ja, en wie is Kees, Kees dan? Kees, die zit altijd iedereen om elkaar heen te lullen. Hallo Astrid. Ja, ik ben er nog hoor. Ik zit even ah, mee uh, te luisteren. We zitten met z'n allen op, op de uitzending. Ja, ik schakelde even naar de wachtkamer. Even kijken wie er allemaal nog zaten. Ja, ja okay. maar ja, ik hoor het al. Ja, met oh, Kees gezellig. en al. Ja, Nou, ik nee. heb het over landje wel. Dat is heel gezellig nog. De beldoos op. is op... Haar. Okay. Dag, Haar. Vanavond, Haar. Ja. Ja, ik, ik, ik waardeer het heel erg, hoor. Dat je iedere kans aangrijpt om reclame te maken voor, uh, voor het Landjuweel. Ja. Maar, <laughs> maar je zit nu gewoon echt in de wachtkamer. Zit je nu ook mensen lastig te vallen? En die mensen zitten te wachten tot ze aan de beurt zijn. Die bellen niet door. Ja, precies. Maar, maar uh, Landjuweel en jij hebben de speciaal vervoer van het decor gedaan. Dat is fijn dat het allemaal goed is. En je wil weten wat de klopjacht is. Nou, we, kort samengevat. Ik ga jou ophangen, haar. En dan ga ik even orde op zaken in de wachtkamer stellen. Dankjewel, dag. Goedendag. Eens even ja, kijken de... hoor. Doei, doei. Ja, doei, doei. <laughs> even kijken, want dan ga ik nu even iemand uit de wachtkamer halen. En Goeiedag. dan... Uh, Hallo, Kees. Kees, ik moet lachen over die vreugde krant, over die, die uh, korte dingen en zo. Ja. Uh, ik zeg altijd, als het een bedrag is... wat naar beneden wordt afgerond, dus 1, 2, 6 en 7 eindigend... Ja. Moet je contant betalen. Ja. En alles wat naar boven wordt afgerond, 3, 4, 8 en 9... Moet je met pin betalen, want dan betaal je het exacte bedrag. Ja, ja. Dat is eerst verdiend. Ja, dat is, en in de allebei de gevallen verdien je. Ja. Ja. Maar, maar doe je het ook, Kees? Nee hoor. <laughs> ja, want ik zit nu echt overwegen hoor. Nu jij het zo zegt, denk ik... Ja, ik po, zeg het ik... de kassa, maar zit, dat ding zit er al in. Want je weet, je gooit die, die kaart erin, die, die chipkaart... Ja. En dan zie je pas het bedrag als het, als het helemaal klaar is. Nee, dat is niet waar. Je kunt het bedrag ook wel eerder... Je ja, kunt wel even wachten. Je kunt ook wachten, maar... Ja, vroeger haalde je hem erdoor, dan kon je je krijg meteen wegsteken. Ja. En dan was het totaalbedrag en dan gaf je weer je pincode. Dus uh, ja. ik, ik zeg het altijd wel, maar ik doe het niet of te weinig. Maar het zal, het zal dan bij elkaar... Het scheelt nooit meer dan drie cent, zeg maar. Per keer, maar als dat twee keer, drie keer per week is... Nou ja, boodschappen doe je iedere dag wel. Tenminste, nou, ik ja, wel. Oh ja, ik ben alleen dus. Oh ja, ja wij zijn met z'n vijven. Dus ik doe wel iedere dag boodschappen. En dan nog eens een keertje met iets tussendoor. Dus zeg dat je tien keer in de week drie cent bespaart. Dus dertig cent ja, per het week. Ja, dat dat, dat is op vijf of op nul. Dan bespaar je niks. Oh ja. Ja? Ah, dus. Dat vind ik nou een beetje jammer. Ja. Maar, maar goed, uh, dan, dan doen we dus zeg maar twintig. Dan bespaar je twintig cent per week... Ja, nou, ja, goed, hè, dan en wijst. dat is toch per maand zit je op 80 cent, ja, tientje, dus dat is, ja, dat is toch weer een tientje. Ja, daarom. Nee, hmm. Ja, nee, Ja, maar... nee, maar ik vind het heerlijk, ik, wil, ik, wil, ik ga een eigen vrekkenkrant beginnen. Ja, nee, maar hetzelfde, ik wil als je bijvoorbeeld, dan zeggen ze het Duitse biefstuk. Ja. Dus dan per en dan doen ze uitjes op. Ja. Dan is het A per kilo duurder. Ja. En B betaal je die uitjes voor dat hogere bedrag. En je hebt oude uitjes erop zitten. Ja. Ik had een keer een stel naast, en die, die zouden dat kopen. Ja. je werd gek. Je zat een ui, kost drie keer niks. Nee. <laughs> en je gaat nu oude ui, waar je meer voor betaalt. Maar ja, dan moet je, als je dus een, een broodje gaat halen, dan moet je zelf een ui meenemen. Nee, nee, gewoon, nee, kan nee, bij de supermarkt. Heb je oh, soort, bij de supermarkt? Uh, Daar zeg maar tartaatjes liggen en daarnaast liggen duitse, duitse, uh, noemen ze dat dan. Ja. Het is een tartaatje met uitjes, Kant en klaar. Dat kun je zo nee. uit de supermarkt meenemen. Oh, dat wist ik niet eens. Oké. Okay. Ja, dat is dan. Ik wil voor de dingen, maar. Klinkt wel lekker. Ja, maar, ja ik, maar. dan kun je beter vers uit thuis erop doen. Dat ja. is gewoon goedkoper, want je betaalt per kilo minder. Ja. En die eierprijs is veel minder dan van tartaar. Ja. Ja, maar dat, dit zet geen soda aan de dijk. Want hoe vaak maak je nou een Duitse, Duitse biefstuk? Nee, nee, maar goed. Ik stond er dus naast. Toen zei jongen, ik, jongen, je bent gek als je het koopt. Nee, je maar, weet het niet. Misschien als je het uh, als je het toch weer. Ja. Maar dat hele bijvoorbeeld over supermarkten, ja, ik. Uh... Je gooit toch te veel weg. Ik ben alleen, dus het zijn allemaal passies waar je van denkt: van ja, wat moet ik ermee? Ja. Dat is een aardigheid. Maar goed, ja. dat, ik moet lachen op die frekke krant, dus ik denk ik wel over die cent afronden. Ja, maar ik vond het echt briljant, de vrekke krant. Maar het schijnt dat die tegenwoordig de genoegheid heet. Of het, het echte leven of zo, of uh, stijlvol leven. Of... Geen idee, nee. Ja, ja nee, je hoort al vaker dingen hoor. Daar zou je op moeten letten, of, of aanbiedingen aflopen, maar. Ik ben alleen, dus wat koop je, dus uh, ik hou het niet in de gaten. Moet ja, jeen. maar toch. Ja, toch. nou... Ja, uh... juist als je alleen bent. Nee, want je gooit namelijk ook zo verschrikkelijk veel geld weg. Ja, niet alleen geld, maar ook eten wat je overhoudt. Ja, ja. Want, uh, ik wil geen drie dagen bloemkool eten. Nee. Achter mekaar. Nee. nee, maar je kunt wel voor drie dagen bloemkool maken en twee porties bloemkool in de vriezer doen. Ja, en dan kom je er na zes weken in de vriezer tegen. Oh ja, en dan ja. doe je het toch weer. Ja, dat is waar. Maar na zes weken kun je toch nog wel eten? Ja, weet ik niet. Bij mij is het meer het probleem dat ik denk dat ik allemaal van die plastic bakjes moet kopen. Mm -mm. Dat kost ook weer geld. Ja, ja goed. Maar het zijn investeringen natuurlijk. Het zijn diepte-investeringen die je uiteindelijk af kunt schrijven over alle porties bloemkool. Mijn ex had een heleboel tupperware wat sorry. En die heb ik mee gekregen, althans dat bleef over. Dat bleef staan, dus dat heb ik meegenomen. Ja, nou, dan, dan heb jij in ieder geval geen instapkosten als je, je wil gaan besparen op diepvriesmaaltijd hè maaltijd. Okay. Hé, wat een gedoe. Ja. Ik vind het een leuk programma. Ik, uh, oh. ik moet er lachen. Nou, nou, gelukkig. Als jij maar moet lachen, Kees, dan doen we het allemaal voor. is goed. Fijne nacht verder. Dag, tot de volgende keer. Hoi. Elspet. Ja, hallo. Ach, ik hoor mezelf nog op de radio, dat vind ik dat zo leuk. Ja, en ik hoorde je ook, een uh, drievoud on ondertussen. Ja. Goedenavond. Uh, ja we waren aan het bellen met z'n allen tegelijk. Ja. ja, heel gezellig. Ja. Morgen half ja. vijf. Hallo, hallo, ik heb het blad voor mijn neus liggen. De Vrekkenkrant? Ja. Heb je een Vrekkenkrant? Uh, ik, ik heb de radio uh, zacht, want ik hoor het inderdaad heel erg moeilijk zo. Ja, Upstate. dat is. Uh... Uh, ja, de Vrekkenkrant, met de prachtigste. Uh, ...uitroepzinnen uh, erop... ...van oh. uh, feiten en fabels over schoonheid... ...en leven met minder geld... ...en uh, voor een hobbelkrats uit eten. is dus echt van ouds, is het. Alleen maar... het heeft een nieuwe titel. En jij noemde het net al een beetje. Hij heet Genoeg. Oh, hij heet tegenwoordig Genoeg. En het is uh, geen vrekkenkrant meer. Het is echt, nou, Klossie is te veel... Uh, ...te groot voor woorden, maar... ...het is een heel goed verzorgd uh, kleurrijk blad geworden. Van 3,95 zie ik hier... Nou, wat zeg je daarvan? Nou, 3,95 vind ik nogal een uitgave. Weet je hoe vaak ik op, de, hoe ik op de, de 2 en de 3 centen moet letten dan ja. om dat bij elkaar ja. te krijgen? Ik ook, dus hoe kom ik aan mijn bladen? Niet voor 3,95, dat begrijp je zeker wel. Nee, van de ik buurvrouw, hè? Heb... Heb... Nee, want ik heb geen buurvrouw. Ah, gestolen uit 5 de bibliotheek. Stuks... Ja, vijf stuks voor een gulden. <laughs> en voor een euro, moet ik zeggen. Kijk. Ja. Nee, maar ze zijn, um, 3,95 vind ik, ik, ik ging over het eerste prijs, ik keek het voor jou na, 3,75. Maar um, ze zijn ook beter verzorgd, het is beter papier, maar het blijft 3,75. Het is uh, voor een frekke krant pittig, uh, maar ja, het moet natuurlijk wel uit de kosten zien te komen. Ja. Maar de meest leuke artikelen staan er nog steeds in. Want uh, ik moest wachten op, uh, op jou, en toen uh, zag ik hoe ik aan mijn bomen kon komen op mijn... Uh, uh, balkonnetje en zo. Gratis en niks. Hoe dan? Echt zo leuk. Hoe dan? Ja, je moet natuurlijk wel een balkon hebben. Ja. Nou, ze zeiden, je kan een ton neerzetten met aarde... en wachten tot er een vogel poept. Maar je kan Ach. ook een beetje zaad kopen. Of uit het bos halen. En dan heb je ook bomen en noem maar op. Nou, in die orde van grootte gaat dat. dus en uh, in in genoeg krant. Dus hij bestaat. Oh, maar ik, ik vind dat, ni dat vind ik niks voor de frekkenkranten... om te zeggen, je moet zaad kopen. Nee, oh ja, oh hoe heen moet je lief wat, wat naar waar staat het? Want zo staat het ook helemaal nee, niet. Nee, je gebeurt. moet het wel allemaal goed vertalen, hè? Want ja, nee, maar toch... ik heb ook een half uur om de telefoon gehangen. Ja, daar had je in die tussentijd best die hele krant uit je hoofd kunnen leren. Ja, ik heb ze zelfs apart, ik heb uh... ze zelfs apart gelegd. Nou, als je een bepaalde <laughs> vragen gesteld. Nou, daar ligt het over sport en je ligt en over En pak die krant, pak die, pak die kranten bij. En... Ja, ik, ik heb vier vijf exemplaren nou voor mijn neus liggen. Allemaal en van dus... de krant of ja, van de genoeg. Ja, nee, oh. ja, van de genoegkrant, ja. Oh, nou, een, uh, prik een willekeurig artikel en uh, lees het voor. Oh, hemel, ja, dat wil ik natuurlijk gelijk een hele leuke hebben. Hier heb ik een, ja, of je dat leuk vindt. Uh, hier heb ik een gevelmoestuin. Dus dan kan je pellets aan, aan, aan, je, aan je en daar kan je dus allerlei zakjes en weet ik veel wat een kruid in doen. Zo heb je dus je vierkante meter, wat normale mensen aan tuin hebben, ja. heb je gewoon een vierkante meter muur met hetzelfde opbrengst. Van dat dus. Oh, bietjes kan je er ook in douwen. Ja, zie je, je, maar jij zit nu gefascineerd die kranten te lezen. Je raakt ja, helemaal afgeleid. Ja, ik moest iets, iets, iets, iets leuks naar voren halen. Ik zit echt te bladeren, nou. Maar dat, ja, dat jij, bent nu, jij bent nu gewoon mijn vrekkenkrant-correspondent. Nu moet je ook met ja. iets goeds komen ook. Ja, ja, maar ik wist niet dat ik correspondent zou zijn. Nee, ik, dat is ik, ik waar. Het alleen maar, doorgeven. maar we hebben alle tijd. Anders had ik wel een hele leuke recensie. Oh, wacht even. Hier is die misschien. Oh nee, die had ik voor mezelf gedaan. Even een, een, een notitie dus gedaan. Toveren met bruislijn. Zo'n tenetstoel, Zo'n hele oude stoel staat hier. Hoe je hem het beste kan maken. Maar nee. dat is geen frekke. Maar daarnaast staat hier een hele leuke tip. Hoe maak je manchetknopen voor. ...machetknopen voor je man of voor jezelf. En oh. is heel origineel. Want dan moet je een oude, oude toetsenbord hebben. En dan haal je met een schroeven draaien, haal je die lettertjes eraf. Ja. En dan, dan kan je dus manchetknopen van maken. In de, in, de, in, de, in de naamtoestanden van je man of je geliefde of je, je kind of zo. Nou is dat geen, uh, geen fantastische tip? Dat is, nou, maar dat is toch echt heel. Ik weet niet hoe je een manchetknoop maakt van een toetsje ja, van een toetsenbord. Dat er staat helemaal bij, joh. Met, met, met plaatjes en een zaagje hoe je dat moet doen. En wat heb ik hier? Een artikel. Hanneke van Veen en Rob van Ede, dat zijn dus de eerste, de ja. enige echte waren die ja. we er toen mee... Ja, maar die hadden toch ruzie? Dat staat mij iets ja. van bij, dat die ruzie hadden gekregen. Afgelopen zomer verscheen een nieuwste boek over sparen. De oh. volgende zou best kunnen gaan over geld uitgeven, want... Zo zeggen de oprichters van de frekke krant en rondleggers van de consumentenbeweging in Nederland. Wel getijdeld zijn ze nu een rantenieren. Anneke van Veen en Rob van Ede over de verstrekkende invloed van bewust met geld omgaan. Nou, daar gaat dan een heel artikel over. Overigens, die uh, Marieke Henseman, die heeft dat allemaal overgenomen en die schrijft oh. elke week in de AD. Over, met, met tippen en tips, hoe je ja. dat wil noemen. Nou, dat vind ik ook een heel goed idee, want het is echt heel, heel erg leuk. En dat is heel actueel. Op vakantie of als er iets gebeurd is dat ding ja. of narigheid is. op. daar heeft zij weer een, een rubriek over dan. He. Nou. Nou. Ja, het is toch ja, leuk? Ik, ik wist niet dat ik, uh, dat ik een bloemlezing moest geven. Ik zit nu de pet, nou te je doet het uh... hartstikke goed. Alleen <laughs> ik, ik ben nu wel nieuwsgierig over hoe ik. Want ik kan, ik kan natuurlijk gewoon hier van het toetsenbord uit de studio. neem ik nu allebei de A's mee. En dan wil ik mijn Ja, omdat ik Astrid heet. Oh, dus ik wil. Ja, die. Ja, oh ja, nee. Nou, ja, oh, dat was mijn tip, ja. Overigens, pingelen. Dat staat op. Uh... Het, het, het nummer van april van 2009. Ja. Pingelen kan je leren. Nou, er is dus ook een heel artikel over. Pingelen kan je leren. Nou. De, nou de, staat er staan gewoon tips en over. trucs. Nee, maar dat schijnt ook echt, echt waar te zijn. Dat is, als, jij, uh, uh, als je naar de winkel gaat... en je gaat een nieuwe uh, broodrooster kopen... Mm -hmm. En ze zegt, nou, een broodrooster dat kost uh, 55 euro. Dat is een beetje een luxe uh -huh. broodrooster. Ze zegt van, nou, ik wil het voor 50 euro hebben. Dan neem ik het nu mee. En dan zeggen ze vaak ja, hè. Ja. Ik nou, durf dat nooit. Ik, ik weet je, ik heb zelf een zaak gehad... En er werd uh, ontzettend gepingeld. En ik, ik stelde het ook op prijs. Ik, vind, ik heb het een sport gevonden. Ja. Maar uh, mij lukt het niet. Uh, als ik een broodrooster ga kopen, dan zijn ze kei en keihard. Dat zijn we in die grote bedrijven. En die zegt dan, mevrouw, dat hebben we al ingecalculeerd. Dus sta je daar met de bek vol tanden. <laughs> dat hebben ze gewoon al gedaan. Ja, dat is ook... We, ze hebben al van tevoren gepingeld, waar of niet waar. Dat blijft natuurlijk in het midden. Maar uh, pingelen kan je leren. En pingelen kan je ook leren. Het is een soort van schaamteloos toeslaan, vind ik. Nou, nee, dat ook weer niet. Het is gewoon een spel. Het is gewoon een spel. <laughs> ja, dat is ook zo. Maar ik, ik vind het wel, ik vind het leuk om te horen dat hij er nog is, of weer is, ja. of uh, anders is Genoeg. Ik zou bijna zou ik denken van ik moet, zoals we toen de dromen special maken, moeten we een keer een bezuinigingspecial maken. Ik, ik zal me gelijk gaan abonneren, echt waar. Ja? Ik vind het, ja, ik vind het zo leuk. En ik, vind, ik ben zelf ook zo'n consumiender uh, tante. Ja. Ik heb hele leuke ideeën altijd. En, en die voer ik al tien <laughs> jaar uit. Ik heb hele leuke ideeën altijd, ook al zeg ik het zelf. Ja. Maar uh, mijn kinderen die willen er niet aan. Die, die haten me misschien er zelfs om. Die hebben er te veel onder geleden. Ja. Omdat ik denken aan Wim Zonneveld met zijn, uh, zijn kalketten. <laughs> oh Ja. Ach, dat is ook een klassiek uh, ja, stukje. Ja. En dan denk ik, ach god, ik heb nou zo geleden om die moeder van, uh, van hen, die uh, altijd aan het bezuinigen was, of uh, attendeerd. Ja. Vanmiddag heb ik nog uh, tegen hem, oh, die had een jacuzzi buiten staan. En dat is stralen te vertellen dat ze niet zoveel tijd voor had, dat ze één keer in een in maand geloof ik erin lagen. Nou, ik, ik <lacht> ja, dan heb je een hele slecht aan mij. Ik zei, joh meid, ik gun je... Alle plezier van de wereld. Maar ik ben er absoluut op tegen. Ik vind, hem, uh, ik vind het een leuk verhaal. Maar weet wel dat ik een absolute tegenstander ben van uh, zo'n energieverslindend ding en zo. En wat kost dat, zo'n beurtje erin? Ja, maar goed. Ja. Vier euro's, ja. Voor dat kwartiertje is 4 euro van jou. Maar die vier euro's die tikken gewoon weg terwijl je er niet in ligt, hè. Begrijp je dat? <lacht> ja, zo werkt dat. Ja, maar het zijn uh, de, de, de, de klassieke uitspraken is alle kleine beetjes helpen. Dus dat is Dat uh, nou kan je niet met een circuit zeggen natuurlijk. Nee, dat is waar. Maar je moet gewoon. Je, moet, je, je kunt aan alle kanten kun je het een klein beetje. Uh, en waar ik helemaal noem. heel boos over word, is uh, dat rookverbod. Ja. En dat alle mensen aan blok nu buiten gaan staan om ergens van die warmtelampen. Ja, die, en, dat en is als ook. Als jij verleden ja. bent om een heel leuk cadeautje voor je vrouw of uh, je man te kopen. Dan koop je een warmtelamp, want het staat zo goed op je balkon. Bijvoorbeeld of in je tuin. Ja. Ja, er is een neer buiten ja Het, het, zijn, ik vind het, het is schoen, wel een man. idee deze zomer. Ja, maar je kan ook een jas aantrekken... of een ontzettend leuke parasol uit, uh, uit de schuur trekken. Toch? <laughs> ik vind het een stuk leuker. Nou ja. Maar goed. Het, uh, Ach, dit is ja. een lol, maar ik vind, het, uh, ik vind het erg voor de energie. Want we zitten allemaal te, te koppen over de energie. En noem maar op. En dat we minder moeten gebruiken. En uh, kolen en gas en alles raakt op. En ondertussen wordt er zo'n uh, zo stoombak buiten gezet. Ja, en, uh, de, ja precies. Nee, maar, maar de, ik vind het ook wel leuk in deze tijd van economische omstandigheden... om gewoon te bezuinigen op van alles en nog wat. Maar ja. het is en, vaak gewoon ook voor leuke dingen waar je zelf niet aan denkt. Nou, weet je, ik zei heel lief naar nou, dat verhaaltje van de jacuzzi... van meid, het is handel en de handel moet doorgaan, want daar leven we weer van. Ja, dus koop jij nou, maar jacuzzi wel... en steek jij dat ding maar om... Eigenlijk is het slechtste wat we kunnen doen met ja. de crisis, is bezuinigen. We moeten eigenlijk juist allemaal uitgeven. Ja, daarom zei ik, het is handel. Ja. Dus ja, kopen maar en, en steek dat ding maar aan. En ga er maar een kwartiertje in de maand erin liggen. Want het is handel. Dan ja. moet het moet gewoon gehandeld worden. Ja, ja zo, zo heeft het allemaal twee kanten. We ja. moeten allemaal geld uitgeven, maar ik ja. wil het graag besparen. Ja. Ja precies, want we moeten ook de personeel uh, ellende moeten we opheffen. Nou, dat kan je doen door veel uh, door te gaan uh, gebruiken en zo weer. En te kopen. Ja. Uh, het is allemaal zo dubbel. Ja. En dan zit ik hier met een genoeg kant in mijn hand. Daar zijn we mee bezig. Nou ja, het is wel leuk. Het is nee, dat is, nee, dat is echt. Nee, ik bedoel. Nee, maar het is, dan, is het misschien, dan is het misschien niet eens uh, om het geld. Maar het idee om van een oud toetsenbord. nog leuke manchetknopen te vreubelen. dat precies. hebben we toch maar mooi meegepikt vanavond. Precies, het is een geloof. Oké, okay. nou. Ik, uh, uh, um, ik spreek je vast nog wel een keer, Elsbeth. Dank je wel ja. voor het voorlezen. Oké. Okay. Ik voel je een nou, goede correspondent hoor. Ik ga de volgende keer zou ik meer beter voorbereiden. Precies, tot dan. Dag. Dag. <laughs> Dit save safe me, ze. Nou ja, dat save past wel. To the moonlight, the people around me don't feel right. What a Stukje 7, stukje oftewel Save Me van Cloud was dat. 0800 1121 maria goeienacht. Goeienacht. Hallo. Hallo. Ja, ik... Uh, ja, nou, de laatste tijd hoor ik steeds uh, jouw programma. En ik heb al vaker geprobeerd uh, om contact te maken. Uh, maar nou vanmorgen, daar, ik hou maar eens aan om even te kijken of uh, jij me kunt helpen. Oh. Iemand of iemand je Of iemand je uh, kan helpen, ja. ja. Uh, nou, ik wandel veel. En, uh, en dat gaat allemaal prima. Wandel ik een dag niet. Uh, is ook prima natuurlijk. Oh. Maar, iedere nacht... Ja, ben ik wakker. En dan krijg ik steken in mijn voet. Vanaf de vree tot mijn tenen. En vandaar dat ik steeds Maar tel iedere nacht wakker blijf. En... Uh, ik ben bij de orthopeet geweest en uh, een zooltje in schoenen en zo. En dan denk ik, misschien is er bij jou iemand die mij kan helpen oh. dat dat oplost. Het is zo vervelend. Je ligt goed en wel in bed en dan beginnen die steken te trekken van mijn vree, van de voet tot in mijn tenen. Dus en dan is het slapen over. ja. En de orthopedie die, die kan geen nou, chocola nee, van Nee, we hebben zooltjes in de schoenen gedaan... en dan is er verhoging ertussen en dan wordt eruit gehaald. Het, nou, het, het houdt niet op. Uh, maar Maria? Ja? ja het, is, het is een beetje vervelend uh, om te zeggen... Maar, en het is ook misschien een beetje raar omdat ik nachtzuster ben... maar medische vragen, daar kunnen we eigenlijk gewoon niet aan beginnen omdat uh, als jij nu via dit programma te horen krijgt... van: nou, je moet vooral met je voet omhoog en je uh, linker elleboog... in een uh, bosje brandnetels gaan zitten. En jij gaat dat doen. En ondertussen is die iets heel ergs met je voet. En het wordt alsmaar erger en het uh, loopt allemaal verkeerd met je af. Dat moeten we niet hebben. Nee, dus als je, iets, als je echt iets medisch hebt... Dan, dan moet je eigenlijk gewoon mee naar de dokter. En die moet jou gewoon hopelijk uh, beter maken. Of in ieder geval de oorzaak zien te vinden. Ja, dat heb ik uiteraard het allereerste gedaan ja. dus En ze sturen je gewoon naar huis en zeggen van we weten het niet. Nee, ze dus, zeiden, ik ga maar eens naar de en dat gedaan. en Ja, foto's gemaakt en uh, dit in de schoen, dat in de schoen. En met lopen heb ik helemaal geen last. Nee. Kom ik thuis heb ik ook geen last of ik 20 kilometer heb gelopen. Of iedere morgen mijn rondje van 5 kilometer. Helemaal geen last ervan. Nee. En dat is alleen... Dus draag in een bedstap en na nou, een kwartier dan begint dat. Dus. Dat is raar, hè? Ja, de, ja, ja. ja, juist. En sinds wanneer is het? Nou, het is inmiddels een jaar. En wat is er veranderd in een jaar? Het is, een jaar geleden? Nou, het is bijna niks veranderd. Oh. Het kan een keer zijn dat het iets minder is, maar het komt iedere nacht terug. En wat is er een jaar geleden gebeurd in je leven? Een jaar geleden is mijn zoon overleden. Oh. En het is precies een jaar geleden? Ja, 8 juli. Oh, wat is er gebeurd dan? Ja, van de een op de andere dag, toen, ja, na een bacterie. Ja? Ja. En hoe oud was hij? Vijftig. Jeetje. Ja. Ach. Oh, dat moet heel vervelend zijn geweest. En of, dat is een beetje een understatement, maar heb jij sindsdien die steek in de voet? Nee, was wel eerder. Nou, oh, die had je al, ja. Na die, ja, dus toen was het niet regelmatig, maar nu is het ja, eigenlijk constant, iedere hmm. nacht. Hmm. Ja, ik, ik wou dat, dan, in dit soort gevallen wilde ik dat ik een echte nachtzuster was. Ja, <laughs> <laughs> ja ik maar ik, ik begrijp, ja, ik, ik kan het ook wel begrijpen dat je medische vragen niet, uh, ja... Ja, dat je daar geen verantwoording voor kunt nemen. Nee, dat kan, dat kan gewoon niet. En ik, uh, uh, weet je, als, als ik een vraag over supermarkten of, uh, ja. of uh, over chipkaarten, als iemand belt met het verkeerde antwoord en ik kan het niet controleren en we nemen het aan voor waar, dan, dan is het allemaal nog niet zo verschrikkelijk. Maar uh, uh, ja, met je gezondheid moet je gewoon geen risico's nemen. Dus nee. ik, uh, nou, het enige wat ik kan doen is oproepen als mensen nog uh, tips en trucs hebben. Ja, misschien wel. Ik dacht de dagen is weer geweest, dus er zijn misschien heel veel mensen. Die... Allemaal mensen met zere voeten. Maar als jij al een jaar lang zo'n last hebt en er niet van kan slapen, dan moet ja. je gewoon weer terug naar de dokter, hoor. Ja. Ja, maar overdag heb ik dat is het om jeus. Overdag ik, dan voel ik helemaal niks. Ik kan lopen, ik kan gaan, ik kan staan, ik kan een reis maken. Ja, ja. het is alleen maar s'nachts. Ja. Ja. ja, maar dan is het dus blijkbaar als je dan blijkbaar waarschijnlijk, weet je, om, om dan even de, de amateurnachtzuster eruit te hangen, waarschijnlijk als je gaat liggen. Dus het is waarschijnlijk iets met je doorbloeding. Ja, ja het zou kunnen. Dus, uh, en, en dan ben je bij de dokter geweest en die dacht... ach, dat gaat misschien vanzelf wel weer over. Maar als je een jaar verder bent, dan moet je gewoon weer eens een keer terug, hoor. Ja, ja. Zeg maar dat de nachtzuster gezegd heeft dat hij er nog een <laughs> keer naar moet kijken. Goed. En als, niet, nog, als er nog mensen bellen met tips, dan geef ik het door. Ja, prima. Ontzettend bedankt. Ster Oké, okay. Sterkte Maria. Jo, dag. dag. 0800 1121. Mevrouw Peters... Oh, helemaal daar in de verte. Ik haal je even iets dichterbij, hoor. Hallo, mevrouw Peters. Ja, hallo. Ja, wat kan ik voor u doen? Ja, ik heb, uh, ik heb de volgende vraag. Ja. Ik uh, woon in een woonwijk met uh, drie ingangen, dus ook drie uitgangen. De, de ingangen en uitgangen van de wijk? Ja. Oké. Okay. Ik, ik kan u heel slecht verstaan. Ja. Ik moet harder praten. Ja, prima. <laughs> ja, en wat was je vraag? Nou, een paar jaar geleden uh, heeft men in verband met uh, sluitverkeer een van die ingangen di uh, afgesloten. Ja. Mm, resteert dus nog twee ingangen. En hoe hebben ze afgesloten? Uh, ze hebben gewoon, als ik het goed heb... Uh, gewoon een stuk weg ertussen uitgehaald En uh, dat is voetpad geworden. Dus daar komen we niet meer uh, binnen. Oké, okay. ja... Dan blijven er dus twee uh, ingangen over. Ja. En dan nou kijk ik wel eens naar uh, Dis uh, Discovery, uh, zo'n programma dat met vliegtuigcrashes en dergelijke. Hè? Ja. Dus dan zit je wel eens aan het denken. En dan, uh, je zit in een uh, wijk waar een bejaardenhuis staat, verpleeghuizen huizen, noem maar op. Ja. Stel je nou eens voor dat er bij een van die uitgangen iets gebeurt: ja. een ramp. Ja. Uh, bedenk maar wat. Ja. Dan is er nog maar één uitgang over. Ja. Waar dus ook brandweer en dergelijke naar binnen moet. Ja. Dus dat wordt erg uh, druk. Ja. En dan vraag ik mij af, uh, zijn er eigenlijk regels voor over uh, het aantal in een uitgangen in een wijk? Oh. Ja. Een goede vraag. Ja. Ja, vond ik zelf ook wel ja. <laughs> Maar goed, dan ik, ik. Als in een huis al een beetje de regel is dat er uh, een, een, een ingang en een nooduitgang moet zijn. Of in een bedrijf. Dan, ja. dan is waarschijnlijk in een woonwijk hetzelfde. Dan zijn twee in- en uitgangen toch genoeg. Ja, maar dat ligt er natuurlijk aan hoe grote wijk is, lijkt mij. Oh ja. Hmm. Als je als je een, een grote een groot theater hebt, dan denk ik er ook dat er meer dan één nooduitgang moet zijn. Ja, precies. Ja, dat het, uh, ja, Is het een grote wijk waar je woont? Nou, het is niet zo'n grote wijk, maar er oh. zijn wel bejaarde, uh, staat wel een bejaardenhuis en een verpleeghuis. Oké. Okay. Ja. Dus er moet in ieder geval veel zorg kunnen komen als er wat gebeurt. Ja. Ja, ja, ja. ja het, ik... is een, het is een vrij nieuwe wijk. En ja. uh, ik zit dus eventjes om me heen te kijken... Uh, de laatste dagen uh, naar de andere wijken En één wijk heeft bijvoorbeeld zes uitgangen. Ja. En de andere wijk heeft, meen ik, iets van zeven of acht uitgangen. Dus dat denk ik, ja, wat raar eigenlijk. Ja. Ja, en wat is een uitgang dan? Want, want uh, sommige wijken kun je gewoon van alle kanten in, toch? Nou, ik, ik, ik noem een, een ingang, een uitgang is, zeg maar... als je de wijk op zich neemt op de plattegrond... Ja. dat je dan drie punten hebt waar je de wijk binnen kunt gaan. Ja. Dus ook de wijk uit kunt gaan. Ja, als je zou willen. Ja. Ja. Dat is altijd wel praktisch. Ja. Ja. Nou ja, je hebt, bij ons in Kampen heb je zo'n nieuwbouwwijk... en dan moet je echt uh, acht kilometer omrijden om daarin te kunnen komen. Oh. Ja, dat is echt heel onpraktisch allemaal. Maar, ja. um, maar goed, dat, uh, ja, dat zijn van die... Uh... Nou ja, een van de redenen waarom het me aan het denken zette... was dat er vorig jaar een traumahelikopter helikopter uh, in de wijk moest zijn, dus die, de ene uitgang werd dus afgesloten. Ja. En ja, goed, zo, ja, dan ga je er sowieso over nadenken en zo, hè? Ja, en dan kun je er zelf ook niet meer uit. Uh, nou ja, je moet die andere, die andere kant uit. Ja. ja, dat moet je ook allemaal maar weten, natuurlijk. Maar, nou, ja. het is, het is, ik denk dat de mensen die hier wonen dat wel weten, maar... Oh, okay. Stel dat er een ramp gebeurt, moeten er opeens al heel veel mensen door één uitgang. Ja, ja. Ja, maar dat is, dat is natuurlijk altijd een afweging van uh, hoe groot is de kans dat er iets gebeurt waarbij je met z'n allen door die uitgang moet. Ja. Want anders, dan, uh, anders maak je straks uh, 24 uitgangen, terwijl er eigenlijk maar een hele kleine kans is dat er ooit een vliegtuig op je woonwijk terecht komt. Ja, dat is ook zo. Maar aan ja. de andere kant denk ik één uitgang in zo'n geval lijkt me toch wel heel erg klein. Ja. Nou, ik, um, ik ga gewoon een oproepje doen, uh, kijken of er een planoloog wakker is die dat ja, even ja, uit kan prima. leggen. <laughs> Oké. Okay. Dus mag over... ik nog even terugkomen op de magnetron. Ja. Ik heb namelijk, uh, ik was degene die reageerde via de mail. Oh. Het is, het is mij dus echt overkomen met een gewoon glas water. Ja. Dus toen ik het op, de, op mijn werk meldde bij collega's, toen waren er meer die dat hadden meegemaakt. Dus ik gebruik nu maar weer de waterkoker. Maar wat gebeurde er precies dan? Ik, ik had een glas water in de magnetron gezet om te verhitten voor een glas thee. Ja. Ik doe de deur open, ik pak het glas en het water spuit echt eruit. Het spoot er echt uit, het halve glas was leeg. En hoe lang heb je het erin gezet dan? Twee minuten. Ja, want ik, ik las ook ergens dat je nooit meer dan, uh, meer dan een bepaalde, bepaalde tijd water moet koken in de magnetron. Nou ja, ik neem oh, het risico van. maar niet meer. Ik doe het helemaal niet meer. Nee, dat is echt link. Hè? Ja, ik, ik, las, ik las toevallig een artikel. Ik weet inmiddels ook weer waar. Op het weblog van Hanneke Groentman ja? stond een artikel over een jongen die het was overkomen. Met de waarschuwing van: nou, denk daar dus om. Dat op ja. het moment dat je het wateroppervlak breekt. of dat je, dat je het glas of het kopje pakt. waardoor het wateroppervlak beweegt en dus breekt. Het ja, is misschien een beetje een raar woord, ja. breekt in, dit, nee. in deze context. Kan het eruit spuiten als het uh, te. Ja, want dat gebeurde door mij. Ik pakte het beet en het, op hetzelfde moment gebeurde het. Nou, wat, uh, wat uh, linkt toch allemaal, hè? Ja. <laughs> maar ik doe geen hond in de magnetron. Nee. Dus dat is dan ook nog iets onlogischer dan water koken in de magnetron, ja. inderdaad. inderdaad. Ja, ja. Nou, voorzichtig maar voortaan. En bedankt in ieder geval dat je even belde. Graag gedaan. Ik uh, doe mijn best naar een antwoord in de woonwijk. Oké, okay. doeg. Dag. Dag. Gerrit. Hallo. Hallo, goeienacht. Goedennacht. Waar moet je kampen acht kilometer omrijden? Ja, uh... nou, ik weet niet hoe die wijk heet. Ja, het is echt verschrikkelijk, maar ik hoor dat te weten. Maar die, uh, of, dat weet ik wel. De maten. Ja, die kunt binnen door, kruipdur, door, kruip door, de laatste begraafplaats, van Jacob laten. Ja, maar, de, nee, maar dat is toch hartstikke om als je uit de oude straat moet komen? Ja, dat zou. Uit de oude straat, is je, dat is in de stad, hè? Ja. Ja. Ik kom er ook niet elke dag. Maar... <laughs> nee, nee jij, jij, jij begint erover. Je denkt dat het kan. Nee, maar Je moet echt verschrikkelijk omrijden om daar te kunnen komen. Maar goed, ja, breek ja, ja, ja. me de bek niet open over kampen. Want ik woon dus op twee minuten afstand van het station. Maar ik moet echt twintig minuten met de auto. Als ik met de auto iemand op wil halen die slechte been is. Voordat mensen weer gaan piepen. Dat ik ook best met de fiets naar het station of lopend kan. Ja. ja. ja, ja, ja. Maar goed. Maar Gerrit, daar belde je vast niet over. De regiotaxi, hè? Ja. ja en maar, het maar... hondje. Ja, nou, de hond in de bench. Ik heb uh, net nog weer wat gelezen op uh, dat de mag uh, dat uh, dat dacht ik net weer aan. Dat je mag geen wasse dingen in een uh, in een taxi -busje hebben. Het moet allemaal vast uh, vastgezet kunnen worden. Ja. Dus als die mevrouw die hond op schoot kan, uh, kan nemen, dan met het bench en al, dan lijkt dat lijkt mij als er zijn ook wel die connectie die voert dat uit voor opdrachtgevers en de opdrachtgevers maken de regels. Ja, dus toch hè, de gemeente of de... Ja, nee, de, de, provincie, en de, de provincie besteedt het meestal aan. Ja. ja. En de gemeente, die zijn, die zijn zeg maar, de, daar rijden ze ook voor. De, de, de provincie betaalt eigenlijk, want ze zal misschien een WVG, Ik weet niet of ze oud is als een WVG is. Ja, dat heb ik niet zet. gevraagd, nee. Want regiotaxi hebt natuurlijk... Uh, er, gaan, er gaan twee soorten mensen mee, gewone, gewone mensen zeggen ze wel of. ja. Mensen die een indicatie hebben, die ouder zijn of die, uh, die een ja. handicap hebben. Nou, ze en was die... gehandicapt, dus uh, ze had tenminste, dat heb ik goed begrepen. Ja. Nou, dan is dan, is de gemeente, dan betaalt de gemeente haar uh, het meest van haar uh, van haar reis. Ja. Dus die is dan, die is samen met de provincie opdrachtgever en die bepaalt de regels. Ja. ja. En dan, uh, dan kan Connectie dat natuurlijk op, op haar manier interpreteren, maar. Als ze zeg maar, uh, het zeker wil weten, dan moeten ze gewoon een klacht indienen, of tenminste uh, de vraag stellen bij de opdrachtgever. Waarom? Want Connection is gewoon zo, als ze hun vinden dat het niet moet, dan zeggen ze gewoon bot, we doen het niet meer, weet je wel. Maar ja. dan, uh, als ze dan van de opdrachtgever weer, uh, dan kan ik klant van hoge springen, dan moet ze eens van de opdrachtgever een opdracht krijgen om dat uh, dus te herstellen. <lacht> ja. ja. En anders dat doen ze gewoon niet, want het is gewoon zo'n lopge organisatie. Die hebben ja. gewoon een boom, ja, die zijn... Uh, nou, dat is ook mijn beeld een beetje. Dus dan vind ik het zo raar dat, dat we van de ene op de andere dag... in zo'n organisatie dus wel het besluit hebben doorgevoerd. Dat, want, want het was altijd zo dat hij gewoon mee mocht in de bench. En ja. van de ene op de andere dag mag hij niet meer mee. Nee, dat is misschien ook omdat... Het dat, dat kan natuurlijk ook zijn dat andere mensen klagen van... mevrouw heeft een hond bij zich. Ja. ja. En dan komt er een aantekening bij. En misschien, ja, dat kan ook... Nou, dat weet ik natuurlijk niet. Sommige honden stinken. Ja. Of die. Uh, of die uh, ja, dat, dat, dat, dat, ze, dat ze gewoon met mevrouw. Uh, ze hebben, iedereen heeft, heeft bij zo'n taxibedrijf heeft een, een, een nummer. Als je zo'n als je, als je pasje hebt. En er staan. Uh, er staan een, een, een aanhangsel bij vaak. En een info. En er staan dingen over de klant. Zeg maar mevrouw loopt moeilijk. Of mevrouw uh, even ja. naar de deur brengen. Of met grote uitdrukking is, de hond van mevrouw mag niet meer mee. Dat kan er gewoon bij gezet worden. Ja. En dan uh, belt mevrouw en zegt ze, oh, er staat wat even kijken. Wat staat daar? De hond mag niet mee. U mag uw hond niet meer meenemen. Ja, ja. Dat, uh, en dan is het enige wat je kan doen, is gewoon een, een, uh, een, uh, een klacht indienen bij de, bij, de, bij de opdrachtgever. En misschien ja. heeft de opdrachtgever ook al in het bestek staan. Want voor elke aanbesteding wordt een bestek gemaakt. Mm. Van, uh, er mogen geen honden meer mee. In, in ja, pens. ja. Ja, precies. Ja, ja nou, de, het duurde bij haar even ook voordat ze, volgens mij, van alle kastjes via alle muren terecht was gekomen bij zeg maar, de deur waar ze wel moest wezen. Ja. En uh, uh, daar kreeg ze gewoon te horen: ja, regelgeving, dat is vanaf nu besloten klaar. Ja, dus dat draai je dan volgens mij nooit meer terug. Ja, maar wie beslist wie besluit dat? Als Connectie dat uh, zegt, we besluiten dat, dan moeten ze daar toestemming voor hebben van de opdrachtgever. Ja, en als de opdrachtgever dat nou besloten heeft? ja dan is het dan heeft, dan heeft mevrouw waarschijnlijk gewoon, ja. uh, gewoon, gewoon pech dan kan je ja, misschien bij de, re, bij de rechter aanvechten. maar ik weet want je mag vaak zijn er regels voor voor de, de twee stuk's handbagage dat uh, in de regeltaxi mag je meenemen met twee stuk's handbagage was het ja. wanneer, vroeger bij uh, toen ik, ik heb in in, in Zolle ook gereden en in in noord en Overijssel was het uh, volgens mij was het in Zoll het twee, twee stuk's handbagage ja. als je meer mee wou nemen, moest je dat moest je dat aanvragen en dat was ja. meestal geen probleem als ze het maar wisten en dan uh, en, en niet meer voor de vooral ook een tweeschampage en een bench en... Ja, je, je weet het nooit natuurlijk, want er zijn altijd... Uh, er zijn, er zijn hele, hele leuke mensen in de taxi, maar er zijn ook mensen <lacht> die zou je met dezelfde gaan gewoon afschieten. Wel soort, <lacht> <lacht> <lacht> en dat mag natuurlijk niet. Maar ben je taxichauffeur, Gerrit? Uh, niet. Ik, ik doe het af en toe nog uh, part-time. Nu ben ik weer gestrikt voor uh, drie nachten, omdat ze uh, ergens... Uh, ik heb een andere baan. Ik had nu toch vakantie. Dus ik ben weer een paar dagen aan rijden. Dus ik hoor <laughs> ik toevallig dit ook. Want ik moet bij mijn normale werk altijd verplicht naar 538 luisteren. Eerlijk waar? Ja, niet mijn hobby, maar ja. Moet je dan s'nachts naar 538 8 luisteren? Ja, verplicht ja. Ach, wat verdrietig. Ja. <laughs> nou, is ook best heel leuk, hoor. Dat is bij Bakker Logistiek in Zeewol. Nee, ik zal het gelijk even Nee, maken. echt? Dat bij Bakker zeggen, Logistiek, daar rij ik altijd langs. Ja, als je naar huis rijdt natuurlijk, ja. Ja, oh, dan ga ja, ik, dan ik niet volgende niet. keer even langs. Dan ga ik even zeggen van, hé, hey, zet hem even op Radio 1. Ja, maar dat kan overdag zijn, want s zit de, de radio zit achter slot... en er kan maar één man bijgelopen. Heerlijk, waar? Ja, er kan, niemand kan dat ding oh. veranderen. Ja, maar ik snap het wel, hoor. want als er s'nachts een beetje nog mensen moeten werken... dan kan je toch beter... horen dan een beetje dat gebabbel met een beetje zo taxichauffeurs en dat soort dingen. Ja, maar dat giechel van, hoe weet je het ook alweer. Die zou wel meer dan zat, hoe weet je het ook alweer. <laughs> ja, ik ben de naam even kwijt. Kimberly. <laughs> Kimberly van de Berg, oh, geloof ik. Hè? Kimberly is hartstikke leuk. Kimberly is wel, dat is wel een slimme tante. Ja, dat wel, ja... Nou, we gaan niet meer over de concurrent praten, want nu zijn er sowieso alweer zeven mensen die denken, oh, het gaat over 538, ik ga eens even luisteren wat daar gebeurt. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Oh, daar is Gerrit een beetje van geschrokken. Gerrit, ben je er nog? Nee, Gerrit is kwijt. Nou ja, in ieder geval uh, de bijdrage van Gerrit was meer dan duidelijk. Want uh, uh, die had nog eventjes uh, het verhaal over, over het hondje... dat uh, niet meer mee mocht in de regiotaxi. En die had het advies voor Hedy om nog even uh, um, contact op te nemen met de provincie. Want dat is de opdrachtgever van de regiotaxi. En die kan allicht nog eventjes uh, ingrijpen als zij haar verhaal duidelijk maakt. Dus ik hoop dat het lukt, Hedy. En dat je sowieso nog luistert. Nul 0800-1121 is nog steeds het telefoonnummer van de nachtzuster. Straks na vijf uur gaan we gewoon nog een uur lang door met vragen en antwoorden. Er is nog ruimte voor uh, nieuwe, nieuwe vragen. Die kun je dus doorgeven via 0800-1121. En de vragen die nog openstaan nu na deze Prachtige uitleg bij het uh, regiotaxi-verhaal. Uh, is de vraag van Har over de klopjacht. Als de politie uh, jacht maakt op uh, criminelen... en ze doen dat door middel van een klopjacht. Wat houdt dat dan in? En waar komt dan de titel jacht vandaan. Als je het weet, laat het uh, ons dan even weten. Ja, Maria, ik heb haar verteld ze moet naar de dokter gaan, maar misschien heb je te luisteren, denk je, ja, die mevrouw heeft al een jaar lang last van steken in haar voet. Die wandelt veel en als ze dan s'avonds naar bed gaat, dan gaat die voet steken. Nou, ze moet natuurlijk gewoon naar de dokter. Maar als je nog adviezen of tips hebt om het over te laten gaan, laat dat dan ook vooral even weten. En mevrouw Peters kwam met het verhaal over haar woonwijk, die maar twee in- en uitgangen heeft. In een geval van een ramp en wordt er misschien eentje afgesloten. Dan is er dus maar één in- en uitgang voor al het verkeer. Is dat niet een beetje weinig? Zijn daar geen regels voor? Nou, blijf bellen met antwoorden naar 0800-1121. En ook nieuwe vragen zijn dus nog van harte welkom. Tot zo, naar het nieuws 0800-1121.